Van drie uur. Met uh, de man waar we ook het uur mee begonnen, King Curtis. Foot tapping. Tot zo.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 Gisteren werd duidelijk dat prins Bernhard in 2000 de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging DKDB om informatie heeft gevraagd over de toenmalige partner van prinses Margarita. Volgens Rutte kan iemand die wordt beveiligd niet zelf opdracht geven onderzoek te doen. Maar zo iemand is wel verplicht om het aan de beveiliging te melden als er in zijn omgeving mensen zijn die mogelijk van betekenis kunnen zijn voor zijn beveiliging, zei Rutte. Volgens de premier is er niets geks gebeurd. Hij ziet geen aanleiding voor een gesprek met de Roy van Zuiderwijn.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 Het weer bewolkt en wat regen. Vanmiddag droger en het wordt 5 tot 8 graden. Morgen wordt het onstuimig. Het gaat stormen bij zee. En vrijdag is er winterse neerslag. Dit was het NOS. Dit is Wijnandswaan bij de ANUB. Op de A15, Gorkum richting Rotterdam, staat file tussen Hardings, giesendam Giessendam en sliedrecht West. 3 kilometer, dat is de nasleep van een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. En op de A20 naar Gouda bij Rotterdam Centrum, 2 kilometer. Tot zover de verkeersoefening.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 Je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leg je lekker uit en zie je hetzelfde! In Circus Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Cirque Sandvoort ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 Als je in de tijd bij uh, Motown een, een, een, een vaste uh, begeleidingband had, zo had je dat bij uh, de Philly Sound natuurlijk ook. Uh, Philly Sound was een beetje de opvolger, zou je kunnen zeggen, van Motown. Dat was allemaal wat gelikter, allemaal commerciëler, uh, ja, ook moderner opgenomen natuurlijk. De disco, eigenlijk een beetje bedacht door meneer Gamble en meneer Huff. Ja, ja, ja uit Detroit toch? Uh, ja, nee, ja, ja het, uh, Philadelphia. Of Philadelphia. Ja, Philadelphia. maar e heet het ook de Phillies. Even, even een vraag. Ja. Ik bedoel, je hebt de, de, de richting Soul. En ja. voor mijn gevoel is dat op een gegeven moment overgegaan in de disco. Klopt dat? Ja, disco was een beetje... Laten we het anders zeggen. De disco was een wat gladdere en commerciële uh, versie van Soul. Ik vond er eigenlijk, toen, toen, het, toen het kwam, vond ik er geen reet aan. Dat weet ik nog wel. Want ik vond het, allemaal, vond het te glad. Uh, ja. Ik was natuurlijk meer het rauwe van... van, van uh, Sam, and Dave, Sam ja. en Dave, Otis, Wilson Pickett en zo. Een beetje, echt, de, een beetje meer de gospel. En dat hoor je hier niet meer in terug zo erg. Uh, veel viool, uh, groter, veel groter er ook achter. Maar goed, uh, naarmate de tijd verstrijkt... dan wordt het, uh, zeker als je het vergelijkt met de bende die je nu in de discotheek hoort... <laughs> dan, uh, dan uh, verlang je het eigenlijk weer gewoon terug naar de oude disco. Trouwens, het is wel zo dat het hele house gebeuren... de ritmes die erachter zitten, is gewoon... Disco alleen op elektronische manier voortgebracht. Maar het is eigenlijk gewoon dus helemaal niks nieuws. Maar goed. Maar, maar dit was eigenlijk uh, de, dus die begeleidingsgroep waar je het, eer, het eerste uur ja. over had. Hè? Ja, zijn Mothers, jongens... Faste, Mothers, Fathers, Sisters and Brothers. Zo heette. het. Ja, en die, dat album waar, waar dit nummer stond was Love is the Mass, Message. Was dat ook de titel van die documentaire toevallig? Nee, oh. nee, nee, want dat gaat over, een mo over het uh, Motown uh, gebeuren. gebeuren. Maar dat, dat, ik, ik ga dan nog wel even achterkomen hoe die hoe Graag. DVD heet. Want Graag. dat is namelijk bijzonder interessant. Ik zal uh, even, even thuis navragen, want Angela weet dat wel. Um, Wou ik zeggen? Ja, nou, Mothers, fathers Sisters, Brothers... Zo heet, de, zo heet die begeleidingsband. En die hoor je dus dan weer op alle platen van de Three Degrees... van Billy Paul, van... Uh, George Duke. Ja, uh, nee, George Duke die zat daar volgens mij niet bij. Die was, die was weer... Uh, maar wel bijvoorbeeld Lou Rolls in zijn... zijn oh ja, uh, die, die hebben, we straks, daar hebben we straks ook nog een hele gladde van. Ja, Lou, hele Roll, mooie. Lou Rolls die oh. zat daarin. En, en uh, de OJ's en zo. Al dat soort beentjes. Komen ook uh, nog voorbij. Komen ook nog voorbij. Kom ook nog voorbij. Uh, het wordt een feest nog steeds het tweede uur. Uh, ja, we gaan uh, natuurlijk uh, een beetje, beetje opschuiven naar de wat modernere zool. Maar ik kan het toch niet laten. Want ik heb hem nog niet solo gehoord. Wel samen met Carla Thomas. Maar nog niet alleen. En ik wil u dat toch even laten horen, hoor. He? Good old, the late great Otis Redding. Oh, dat is de verkeerde, wacht even. Um, nou moet ik even kijken hoor. Waar zit hij nou? Daar zit hij hier. Ja. Zo so emotioneel, ik raak in de wand. Fa, fa, fat, fat, fa, the sad song, Otis. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Op het Autos Reading Album The Dictionary of Soul. Geweldige plaat blijft het. Good old Autos. Dit kwam uit 1965, 66, zelfs. Heel oud dus al. Goed, um, Albert, jij bent natuurlijk iets jonger dan ik. Ja. <laughs> dus jij bent misschien toch iets meer groot geworden met de Philly Sound. Toch? Uh, ja, de disco tijd, ja. ja. uh, dat was mijn tijd. Had maar hoewel die Soul was natuurlijk ook nog ook berengoed. goed. Ja. Maar op een gegeven moment, ja, dan ontkom je niet aan de discotheken, uh, uh, rezen de pan uit. Ja. En uh, ja, ja, als je erbij wilde horen, dan moest je... Doen ja, wij waren er als bands nooit zo voor natuurlijk voor disco, want dat was killing voor live muziek, hè. Want iedereen, al die disco's ging, die dis die, die, al die tenten waar je vroeger speelde, gingen allemaal over op discomuziek. Potverdorie nogal toe zeg. Ja, dus, maar goed, maakt niet uit. Wat is het volgende? Wat je hebt uitgekozen? Ja, nou, natuurlijk, uh, Philly Sound zonder de OJ's wil niet, hè? Nee, dat wil niet. Dus uh, Love Train, heerlijk. Oké. Okay. Je zie, ziet ze naast elkaar staan, witte pakken aan, zwart ja. overhemd, ja, en dan die witte schoentjes eronder. Ja. En Heel allemaal goed. hetzelfde pasje. Helemaal goed. Ja. Nou, dan komt ie. Lekker. Je ziet jezelf weer in je glitterpakje. <laughs> en, uh, <laughs> nee, dat niet. Ik had van die bruine, suweren schoenen altijd aan. Oh ja. Bordeelsluipers. Hè? Van die, die bordeelsluipers? Die werden zo oh, was genoemd. jij er zo in? <laughs> Ik was er zo in. <laughs> Oké. Okay. Nou... Uh, maar dit, uh, dit was natuurlijk een uh, geweldige uh, ja, vertegenwoordigers van de Philly Sound. Hè? Die OJ's. Ja, ja, geweldig. Geweldig. Geweldig. Lekker, uh, lekker swingen gewoon. Want het was, we zeggen wel lekkere muziek hoor, maar... Ja, het was zo super commercieel. Het was super per commercieel. Ja. En ja, ook hier net als bij Motown eigenlijk. Bijna elke plaat klonk hetzelfde. Alleen de stemmen van de zangers waren anders. Want uh, ja, zo ging dat nog eenmaal. Even bij dit. De vinyljaren eindejaar stop 20. Uitzending 19 december tussen 2 en 5...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 Just be met uh, Tammy Terrell. Need, I need. I need your en dat heet... You're all I need to get by. All your love. En die dvd waar we het, uh, in het vorige uur over hadden... die is trouwens... dat is echt een aanrader, dames en heren... voor als u eens wat meer wil weten... over die achtergronden, met name van Motown... Uh, dan moet u eens gaan kijken... Of u, of u hem kunt vinden... de dvd The Funk Brothers. En... Dat is een dvd waarin al die gasten die hier dus voorkomen anoniem op die platen meespelen. Die nooit ergens vermeld werden die gasten. Die, dat is het hele verhaal. En laten ze ook horen hoe ze het gedaan hebben. Hoe het allemaal tot stand kwam. Die gasten die zijn nooit genoemd. En die hebben, dat zeiden we vorig uur al. Die, die hebben op meer nummer 1 iets gespeeld dan de Beatles, The Stones en Michael Jackson bij elkaar. <lacht> dat is echt niet te geloven. En, en nergens op de platen van Motown, zeker niet in die begintijd, staan die gasten vermeld. Nergens. Ja, ik heb die LP nog, dus die gaat uh, volgend jaar in de top 20 komen. Ja, het is een geweldige DVD en het, het is een hele mooie documentaire. En je ziet ook nog een stuk dat de gasten uh, wat er dan nog van leeft, in ieder geval. Want het is al, hij, die DVD is al een paar jaar oud. Maar um, dan gaan die gasten dus ook nog eventjes een concertje geven. Het zijn allemaal helemaal doorgewinterde muzikanten. Ze komen allemaal uit de jazzmuziek vandaan natuurlijk. En dit was gewoon een baan voor ze. Gewoon een baan. Die gasten die speelden dus op al die platen van Daar speelden ze mee. Onvermeld. Ja. En toen had je nog geen SENA die je tegenwoordig wel hebt. Dus ze kregen gewoon zoveel per uur betaald en meer niet. Tegenwoordig heb je dan de SENA. weet je wel. Dat is zo'n organisatie die. Die betaalt ook de muzikanten. Die, die, als een plaat bijvoorbeeld veel verkocht wordt. Dan krijgt de muzikant die op de plaat meegespeeld heeft anoniem of wat dan ook die krijgt dan ook nog een percentage. Dat is wel, wel wel lekker natuurlijk. En ook terecht, vind ik. Dus, um, nou ja. Oké, okay, um, dat is eventjes uh, terzijde. Maar dan weet je het dus die DVD en ik kan hem u aanbevelen, dames en heren. Kan nog voor Sinterklaas, hè? Ja, kan nog voor Sinterklaas. Vandaag besteld, morgen in huis. Nou, ik weet niet hoe dat bedrijf heet. Ja, dat, uh, uh, nou, het heeft iets met. Het uh, sta, staat bol van de cadeaus. Ja, het bol. Van... <lacht> <lacht> foei, foei, foei. Jan, je zit ongeoorloofde reclame nee, te maken. Nee, maak geen reclame. Nee, dat is waar. Goed. Um, de ja. meest sexy man van. Nee, die stemmen. Die stemmen. Je ja. hebt ook wel zo. Ik bedoel, Marvin Gaye had een hele mooie. Ja, zwoele, zwoele stem. En zo ook. Uh, hoe heet die andere ook weer? Die hele dikke. Uh, B Barry White. Ja, Barry White. Had ook zo'n stem. In Groningen had je dan zo'n nachtclub, die heette Cessa. Nou, dan mocht je dus pas in als je, als je 18 was. Dus dan stond ik met mijn 16 stond ik al voor die deur. En dan kwam ik ja. niet in. En dan deed ik net alsof ik 18 was. Ja. <lacht> Lukt je dat? Ja, nou, ik, ik kwam er wel in hoor. Maar oh, ik, ik was in. Ik was, een, uh, ik was uh, vriendjes met de portier. Dat was dus ah. een echte portier die nog in smoking stond. Hè? Ja, ja, zo hoort het toch. En als je dan binnenkwam, dan, nee, dan ging je geen bier drinken. Nee, als je dan met een groep mensen was, dan bestelde je zo'n flesje champagne wat niet te betalen was. Ja, maar goed. <laughs> We werden opgelicht bij het leven, maar een mooie tijd gehad. Ja, prachtige tijd. Eén stem hoorde je daar steeds. En dat was natuurlijk Lou Rolls. Nou, jij had het over slijpen. Ja, dat is ja, slijpen. Slijpen. Ja. Dat is gewoon lekker dicht tegen elkaar aan. Dat was altijd de truc in de discotheek. En dan had je eerst een snelle plaat. En dan was je met een lekker grietje aan het dag. <laughs> en dan ging je gewoon naar de discjockey toe. En zei: zei heeft een langzaam plaatje. Ja. Want dan kon je er even lekker. Uh, Kost je dan ook weer een gulden? Maar goed, ja, je, je had, je had wel je lol. Ja, en tien tegengeven dus die platen die langs op mijn platen zitten, dat wij wegliep. Oh ja, nu even niet. Nee, je had allemaal geen zin in slepen. Maar goed. Het is wel zo'n plaat hoor. Zo'n zakketumi-plaat. Ja, je ziet het allemaal. Allemaal Gebeer voor je. Ja. Als de dag van gisteren. Ja, zo'n zo, zo discobol die ronddraaide boven je. Ja, bewegende lampjes.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 cares about you. Nou, ja stemmetje, ja, stemmetje je ziet de dames weer zwijmelen als hij stond te zingen oh maar toch was het eigenlijk was dit toch was dit een, een succesperiode maar hij was toen toen dit een hit werd was hij al elf jaar bezig hè ja hij was, was laat, laat op zijn op zijn hoog op zijn, ja want, op zijn, want hij had, een, hij had namelijk in, in, zelfs in de in de in de eerste salperiode had hij al een grote hit met Love the Hurt in Thing dat wordt nog genoemd in de het Nummer sweet soul music Spotlight on Lou Rawls. Singing Love the Hurting Thing. Ja. En Hij heeft ja. zelfs een keer een Grammy gehad. Hè, voor zijn ja. single Dead and Street. Ja. Dus het, uh, en hij heeft het vrij lang uh, volgehouden. Lou Rawls. Geweldige zanger trouwens. En dat bronzen stemgeluid. Oeh. Oeh. <lacht> <lacht> Oeh. En als je dan zo'n meisje uh, net lekker in je armen had. Albert-Jan. Weet nee. je dat nog? Dan zei je daarna heel zwoel in haar oor. Want ze, meestal spraken ze toch geen Frans. Ze <laughs> zijn gewoon, folie vous couché avec moi. Gelukkig kan het geen Frans. In die tijd hoor. Jij je, je houdt bijna niet voor mogelijk. Wat er toen zo halverwege de jaren zeventig tot en met de jaren tachtig allemaal gebeurde. Dit was ook zo'n band: Label. En uh, waarom is die titel in het Frans? Nou, het gaat over New Orleans. En je weet natuurlijk dat New Orleans is een tweetalige stad is. Hè? New Orleans. Ja, dat is ja, het. Ja, dat is een tweetal, tweetalige stad. Omdat dat erg in de Franstalige invloedsfeer lag in de tijd. Dus uh, zodoende. Voulez-vous coucher vous avec moi? Het ging over een dame in New Orleans. Die, die term uh, regelmatig bezigde. Zoals dat heet. Ja, uh, we zitten dus inderdaad nu wat later in het. Uh, in het uh, we zitten een beetje meer in het disco-tijdperk. En een van de, de beste bands die onlangs nog uh, in Nederland waren. Uh, nu niet meer optreden, omdat een van de ladies... kort links, nog niet zo lang geleden trouwens... is overleden. Uh, maar een van de topbands van... van uh, het hele Philly Sound gebeurde... waren natuurlijk de trams. En uh, als die een nummer aanpakte... dan swingde het echt als een ongelofelijke trein. Het volgende liedje is een oud liedje... van, van Wanda Jackson... en Lulu... uit het, uh, uit het rock and roll tijdperk. En dit hebben de trams ervan gemaakt. Geweldig. Let's shout. Yeah, now that I got my woman, I just want you to know, I feel pretty good. Yeah, now! Just come on, uh. just come on, yo. Ja, geweldig. Kijk, en het grote voordeel van deze muziek is... Kijk, dat ritme wat je dan hoort... Dat hoor je in uh, tegenwoordige uh, house dingen ook wel terug. Alleen, het grote verschil is... Hier zaten gewoon toch echt nog muzikanten te spelen. Dit waren gewoon allemaal nog echte drummers. Echte bassisten. En dat swingde... Hey, dat is het nadeel van al die... Uh, van tegenwoordig altijd. Uh, heel veel wordt overgenomen door de computer. Ja, en een computer swingt niet... Sorry? Nee, maar dat, uh, dat is een bepaalde maat, is dat. For, for, uh, iets met je feet of zo. Voor ja, de... feet on the floor of zo. Ja, dat klopt. Maar dat de, dat, de, is, dat uh, is de, de basis. -meet. De basis is dat, dat de bassdrum, ja. en dat is, dat is nog steeds zo, dat is in de house ook zo. Uh, de, ba de basis is gewoon dat de bassdrum van de drumstel. een beetje technisch natuurlijk, maar die doet gewoon vier maat. Die doet gewoon van... ja. Dat, dat is het. En daar, en daar is het helemaal op gebaseerd. Oh, nu zijn de buren beneden in paniek. <grijg> die denken nu de brand is uitgebroken. Nee, is niks aan de hand hoor. N niks maar aan de hand. Niks aan de hand. We stampten gewoon even op de grond. Uh, maar dat, dat, dat is het. En daar werd alles op gebaseerd. Ja, dat en dat, dat was natuurlijk geweldig. Want dit waren nog wel echte muzikanten. En geen kleine jongens. Het is hetzelfde verhaal als wat we met die Funk Brothers hadden. Ook deze jongens die hierachter zaten, waren voor het grootste deel unanieme muzikanten. Die werden gewoon ingehuurd. En het waren ook altijd dezelfde. Maar wel mooi. Um, we gaan naar Archie Bell uh, ja, Ja. Archie ik, Bell en de Drells. Geweldig. Ik bedoel, ik, het nummer herkent iedereen waarschijnlijk wel, maar Bell. de naam al in. Archie Bell en de Drells. Ja, nou, ik had een hele avond kunnen luisteren. Weet ja. ik. City Walking, Archie Bell. En de trails. En de trails. Ja, maar je had toen al... bij de Philly Sound was het al zo... dat ze, dat, dat ze die platen allemaal... Um, in een bepaald tempo speelden. Hè? Want dat was voor de DJ's natuurlijk... Kijk, dat had je in de 60s met, met die Atlantic Soul... helemaal niet. Want ja, je had geen computers... dus dat gebruikte je niet. Maar in, in, in deze platen... die werden altijd al op een bepaald aantal beats... per minute afgemixt. Hè? Ja. Dat, dat, dat deden ze al. Want dan kon die dj die konden moeiteloos de ene plaat in en de andere al overlaten gaan toen de tijd. Wat, wat nu die DJ's allemaal doen, dat was toen al zo. Dat, dat is niks nieuws. Dat, is al, dat, dat werd in de discotijd al gedaan. Dus die platen werden allemaal zo'n beetje gemixt op. Uh, op de tempie tempi waren maar 120 beats per minute. Dat wil zeggen 120 tellen in een minuut. En uh, dat is ongeveer looptempo. Als je normaal loopt, is dat 120. Dus daar kon je ook prima op dansen natuurlijk. Ja, zo werkte dat. <coughs> Um, maar dit is zeker geen 120 beats, uh, Albert Jan. Want nee. we gaan weer even naar het slijpstadium. Oké. Okay. We hebben net uh, Archie Bel gehad. We hebben het meisje in, uh, lekker uh, op de dansvloer gekregen. <laughs> en nu... Nee, dames en heren. Gaan we het weer in onze armen nemen. Ja. Nou, verras me. Ach, ja. Later is het nog eens overgedaan door... Uh, Simply Red, maar... Ik blijf deze prefereren. Harold Melvin en de Bloemenoots. If you don't know me by now. you will never, never, never know me. Ooh. All the things. That we've been through You should understand it Like I understand you Now baby, I know the difference Between right and wrong I ain't gonna do nothing To upset our happy home Like children. And you got yours too Just trust in me Like I trust in you As long as we've been together That should be so easy to do De tijd, uh, in Zandvoort ook natuurlijk, in Haarlem had je toen ook een aantal legendarische discotheken. En, en, en ik weet wel dat dit soort platen, dat, uh, die, gingen dan om vijf, die, die, die discotheken gingen dan tegen vijf uur dicht. En dan zo kwart over vier, half vijf, dan begon hij dit soort platen te draaien. Want ja, dan moest je scoren. He, anders ging je alleen leuk op je thuis. En terug in de regen, zij weg. <laughs> zij weg. Jij in, de stuk in uit, je kraag. Stuk in je kraag. Geld je weg. Ja, want dat was nog niet goedkoop ook allemaal. Nee. Maar ja, toen in Harlem had je drie van die grote discotheken. Dat waren echt geweldige zaken. De Tiffany was dat toen. En de Moulin Rouge. En de drie musketeers. Dat waren echt geweldige zaken, jongen. En dat, die zaten zo, dit weekend zaten die gewoon stijf en stijf en stijf vol. Altijd. Helemaal geweldig. Um, if you don't know me by now, dat was altijd een beetje een plaat. Voor het tijdstip zo kwart over vier, half vijf. En om vijf uur, dan moest je wegwezen En dan hoopte je dat je maar iets moois in je armen had. Ja, mm -hmm. <laughs> dan ben ik mijn gistjockey geworden. <laughs> ja, nou, ik ging de meeste malen met zijn teentje te eten. Want... Oh, ja, of, oh ja, daarna nog even naar de cafetaria, klopt. Ja, ja. Ik was altijd gek op van die eierballen. Ja. Ken je die nog? <laughs> Nou, we worden wel erg nostalgisch. Vinden, ja, hoor, ja, Albert. ja, ja. Geweldig. We zitten wel helemaal terug in onze jeugd. Ja. In onze jeugd. Maar heb je uh, de ene voor mij nou klaargezet die ik zo leuk vond? Ja. Een geweldige luisteraar. De Philadelphia International All-Stars. Starring Lou Rolls, Billy Paul, Archie Bell. Heb je hem weer. Teddy Pendergrass, OJ's en D.D. Sharp Gamble. Nou, let's clean up the ghetto. Uh. En dan ging de dicht. You know, I was in New York City a few months ago and the garbage and the trash men won't strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise and pay. But at that particular time, the city was broke. They were about ready to declare default. I tell you, the garbage in some places was stacked up two, three stories high.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 Let's glean, clean up the ghetto. En, uh, een prachtige plaat. Uh, ik ga ja. eigenlijk iets doen nu wat niet mag. Is het weer zover? Ja, ik doe het toch. Want dit, <laughs> ik, ik vind eigenlijk gewoon dat dit niet kan ontbreken. Nou, als, je, als je het dan over disco hebt, dan nee. kan dit eigenlijk... Ik, gewoon ik probeer niet. nu aandachtig een link te leggen tussen de Beatles en disco. Nee. <laughs> nee. Ja, jij zit tegenover mij. Dus... Ja. Maar het was 1978. Oh. En toen hadden we de, was de disco al aardig bezig. Maar toen kwam dit. Ah. De discofilm bij uitstek. Bee Gees. Dat was even ondeugend, maar ja. In met de tijd. Uh, jongens, maar uh, kunnen we de beatjes niet helemaal draaien, want anders dan hebben we geen tijd meer voor de volgende platen. Die wil ik u ook nog zo graag even laten horen. Want als je dan in zo'n discotheek staat en je was al een jaar of uh, 25 zo. En dan zat er zo'n mooi meisje naast je van een jaar of 18. Oké. Okay. En dat probeerde je dan te versieren. En wat zei ze dan? Ga weg, vieze ouwe man. Dirty old man, three degrees. En dit is de laatste voor vandaag, helaas. Kan als was... een uur doorgaan. Dirty... Doe we niet, dat zou wel kunnen. Bedankt weer, Albert. Het was geweldig. Het was weer een feestje. Ja.